Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het parlementsgebouw van Zuid-Afrika in Kaapstad staat in brand. Heeft de brandweer bevestigd aan Zuid-Afrikaanse media. Over de oorzaak is nog niets bekend. Een woordvoerder van de hulpdiensten heeft tegen persbureau EFP gezegd... dat het dak heeft vlam gevat en het gebouw zelf ook in brand staat. Op beelden op sociale media is te zien dat er een grote rookpluim opstijgt vanuit het gebouw. Voor zover bekend zijn er geen gewonden... Vanuit Zuid-Korea is iemand de zwaar bewaakte grens met Noord-Korea overgestoken. Volgens het Zuid-Koreaanse leger gebeurde dat op Nieuwjaarsdag. Over de identiteit van de oversteker is nog niets bekend. De grens is verboden terrein en ligt vol met landmijnen. De Noord-Koreanen is via een militaire telefoonlijn gevraagd... om de oversteker te beschermen. Sinds eind jaren 90 zijn er zo'n 34.000 Noord-Koreanen naar het zuiden ontsnapt... vanwege de armoede en de repressie... dat iemand vanuit Zuid-Korea naar het noorden probeert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 Bij een verkeersongeluk in Berlikum in Brabant zijn gisteravond vijf mensen gewond geraakt, onder wie twee kinderen. Eén man moest door de brand weer uit zijn auto worden bevrijd. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg richting Den Bosch en er waren twee auto's bij betrokken. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het weer vanochtend trekt er buiige regen over het land... maar vanmiddag is het vaker droog en schijnt nu en dan ook de zon. Het is nog steeds zacht met een graad of 12. Vanavond vanuit het zuidwesten forse buien met kans op onweer en windstoten. Morgen wisselvallig en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 ZFM Dit is Kerst met ZFM Met men nu Zandvoort uit Zandvoort Verleef de tijd van de leer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 Nee, Zijn hier de muren? Ja zuster, ja nee, zuster, laten we allemaal doen wat we willen, zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet. Ja zuster, ja nee, zuster, dan is het altijd goed. Ja zuster, ja nee, zuster, ja zuster, nee, zuster. ja, zuster, nee, zuster. ja zuster, nee, zuster. De geschiedenis van twee oude mensjes.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 er was er ook een die matrozen pak bij en die leek precies op een jeugd aan van mij. Weet je nog wel, oh, je. Wij kiekten al zijn leuke dingen, weet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 oud holland muziek. En daarbij gaat men dan nog even uit naar Kort draaien, die wederom de muziek iedere week weer beschikbaar stelt voor dit programma. Kennis Die was van Louis Davis Weet je wel houdt je een opname tegen nou, Als u gisteren geluisterd heeft tussen 1 en 2. Ik voelde me een beetje ongemakkelijk. Het, de, de herhaling van vorige week zondag, tweede kerstdag. En ja, sommige mensen zeggen de kerst is voorbij. Dus geen kerstliedjes meer. Maar ja, de herhaling was natuurlijk uh, kerstmuziek. En ik heb toch uh, mensen gehoord die toch blij waren... dat het op de uitzending uh, op de radio uitgezonden werd. Want ja, ze vonden het toch erg leuk om het dan toch weer even te horen. En sommige mensen hadden het toen gemist.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 Er zaten alweer mensen aan het ontbijt. We zongen voor de laatste malen een carnavalsrefijn. En kwamen de melkboer tegen op het lege stille plein. En die zei... En die zei... Zat het is altijd veel te kort, Vandaar het tegen vieren, zo s morgens tegen vieren. Omdat het alles echt te Een vogeltje dat zingen vroeg, is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort, Vandaar het tegen vieren, zo s morgens tegen vieren. Dezelfde, een bank aan de scène, een sterrennacht. Zij lacht hem toe. Time to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 Komt uw autobusje? Nu moeten we weer van elkaar. Tot laatste Ze komt je. Mijn lippen op uw mondje. Het afscheid valt mij toch zo zwaar.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 Komt uw autobusje, nu moeten we weer van elkaar. Op het laatste kontje, mijn lippen op uw mondje, het afscheid valt mij toch zo zwaar.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 Zo heeft die rare vogel een schader gecreëerd. Hij heeft ons afscheid, aan heel café geleerd. Het deed voedig zijn ronde doorheen de hele straat. Tot het is doorgedrongen tot op de fonoclaar. Nu zingt men tallen kan doorheen het campolaar.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 En zo ook de volgende formatie. De Furayo's was een uh, Amsterdamse zanggroep die eind jaren 50 bekendheid vergaarde. Met covers van onder andere de Everly Brothers, The Sisters, Rooftop Singers en andere Amerikaanse tienergroepen. De Four Youngsters, zoals de band eerst heette, werd opgericht door Joyce en uh, Jan Schouten. Dat waren broer en zus Ria Lubberink en Dick van Nieuw. En nadat zij het cabaret der onbekende wonnen in 1957, werd de eerste single opgenomen. Een cover van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 Dat dus ik vraag zijn wil je graag niet graag altijd bij me zijn. Dansen, niet dans want je weet, want je weet. Ik vergeet ik nooit de, de dag, dag waarop je zag in de maanerschijn. En dan ik dan denk. Kreeg. Er was eens een juffrouw in Meidan, die vroeg aan haar man wil je thee jam? Hij sprak lieve schat, en was zat van dat nat, en toen bromde ze kribbig nou Nedam. dan. Ik hoop dat de racepaarden vol bloed, me straks bij de sweepsteken vol doet. Zodat op mijn lot duizend pond vallen mot, want dan koop ik een fiets en een bol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 Een man die een zeer lastig wijf had, sprak denk niet dat ik overdrijf, schat. Maar als jij zo kijkt en het mocht blijft, dan wou ik dat jij onder onderlijntijd zat. Een meisje, het kind heette Liesbos, Bosch, voer met Moos, op de bisbos Ze gaf hem een kus, maar haar moeder riep zus, laat om met de die wordt iets los.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 Dat was... Jaloezie, ons brood niet meer. van de familie Alberti. En dit keer was het vader, Willy Alberti. En hij zong het samen met Johnny Jordaan met Jalousie En daarvoor hoorde u Louis Davids nogmaals met uh, een Rijmpje. En die meneer heeft ook een heleboel mooie platen gemaakt. En als opening wordt natuurlijk altijd uh, onze bekende herkenningsmelodie. En zo ook af en toe is een ander plaatje van hem. Dit keer dus Rijmpjes. En de volgende artiest is Pedrus Jacobus Muizelaar. U kent hem waarschijnlijk als Piet Muizelaar. Geboren in Zaandam op 18 mei 1899. En overleden in Amsterdam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 was snap en Muiselaar was snip en veertig jaar lang stonden de Muiselaar en valden samen op de planten. En u hoort hem nu solo, Piet Muiselaar met meisjes, daar zijn de matrozen. In roestige anken een zeemanscafé daar woont Carolientje een kind van de zee zij schenkt van de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 Van mijn hele leven nooit de vak geleerd. Twee oude, toffe jongens. En nog vrij gezellig. Twee paar oude, strakke weer.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 Ik heb de nacht nog gevraagd aan een wandelende maag En die zei me, gaat u dus maar mee, hoor Met een zwerver sprak zij, heb ik steeds niederij En daar heb ik een prachtige nacht wie hoor. In haar huis aan kaland, die ze lief en charmant Maar ze vroeg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 Geluk. Toch wil ik juichen, want heel de wereld moet ik mijn geheim vertellen. Omdat ik gelukkig ben. Zal ik via kaarten kennis geven? Zal ik adverteren in de krant? Is mij onteven, maar het moet.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 Ik, dat zij is en om ze aan. Haar. Wat wil je nu eens denken, zij nou aan Ik wil klappen, klappen met met zeker, want iets anders ik. Ik wil klappen, klappen met zeker, Stay Dat was Rudy Warata met klappermelk met suiker. En daarvoor hoorde u Armand met de Blommenkinderen. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik hoop dat u weer genoten heeft. Een uurtje is kort. Uiteraard volgende week zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. En ik bedank nog even de score draaien voor het beschikbaar stellen... van al deze mooie, oud-Hollandstalige muziek. En ik laat u achter met de Johannes Hendrikus van Muusje. Zijn we niet? de Jury Jordaan...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 Wanneer ik de mensen zie dansen, dan blijf ik verwonderd soms staan.